uur. De Radio1 Sportsover. Herman van der Zand en Robert Meder. Ja nog 60 minuten sportzomer te gaan voor deze maandag, de 16e juli. Het lekker veel Tour de France het komende uur. Ja Daan Luys, de bennetje van vakantieleid DCM-ploeg over het vertrek van Kenny van Hummel. Ja. Uiteraard Gerda Koops, vriendin van Johnny Hoogeland... over haar avonturen in Frankrijk. En eerst het NOS Nieuws nu met Kees Groot.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 Volgens de BBC lijkt het erop dat er steeds meer confrontaties zijn... vlakbij het hart van Damascus en het regeringscentrum. Het weer vanavond en vannacht nog regenachtig... met minimumtemperaturen van rond de 14 graden. Er staat een stevige zuidwestenwind. Morgen in de loop van de dag steeds meer opklaringen... maar in het oosten blijft een bui mogelijk. Het wordt ongeveer 19 graden.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 Australië is in de band van de witte haai. Ja, want de afgelopen tijd zijn er al vijf mensen doodgeweten. We bellen zo met bioloog Freek Vonk. En wie wint vandaag het exclusieve tijd-voor-tijd -tijd horloge? Hier zijn Herman van der Zand en Robert Beder. Chemische bedrijven in Nederland gooiden met de pet naar als het gaat om het naleven van veiligheidsregels. Staat er een rapport dat staatssecretaris Atsma heeft laten maken op verzoek van GroenLinks. Tweede kamerlid Liesbeth van Tongeren van GroenLinks is verbijsterd over de uitslag. Zo zei ze eerder vanavond bij ons. Vrij kan natuurlijk nooit, maar je wil toch wel heel graag bij dit soort, hè, de meest gevaarlijke bedrijven, dat de overheid er bovenop zit en dat er eigenlijk nauwelijks overtredingen zijn. En meer dan de helft. Ja, ik vind dat echt uh, volstrekt onacceptabel. Colette Alma is directeur van de, de, vereniging, de vereniging, neem ik aan, van de Nederlandse chemische industrie. Goedenavond. Goedenavond. Ja, 60% van de chemische bedrijven houdt zich niet aan de regels. Bent u geschrokken toen u dat hoorde? Nou, wij maken ons wel zorgen over het aantal overtredingen wat, uh, wat geconstateerd is. Uh, hoewel ook het rapport zegt dat het aantal op zich niet zo vreselijk veel zegt over de veiligheid. Uh, maar we vinden toch dat het aantal overtredingen inderdaad teruggedrongen moet worden. Want uh, ja, wij, wij willen uh, als chemische bedrijfstak willen wij natuurlijk inderdaad een topprestatie leveren op het gebied van de veiligheid. Ja, want ieder, nou, dat is een van de redenen waarom we een, een, een programma hebben ingesteld, het programma Veiligheid voorop... Waar wij samen met onze leden uh, die veiligheidsprestaties ook, uh, ook, ook stevig aan het verbeteren zijn. Um, en um, en, en ja, binnen, dat, binnen dat programma uh, uh, rapporteren wij ook uh, jaarlijks over de, over de verbetering van de veiligheid. Ja, maar hoe lang loopt het programma al? Want uh, als dat programma al loopt, dan zou je kunnen zeggen dat het niet optimaal werkt. Nou, dat programma is... Is vorig jaar gestart. Uh, en wij, uh, wij hopen uh, in de loop van dit jaar nog voor de eerste keer daarover te rapporteren. Ja. Um, dit zou dus dan de veiligheidssituatie moeten verbeteren. Dat is, uh, dat is eigenlijk wat u zegt. Uh, dat is absoluut het geval. Uh, ik wil nog wel even terugkomen op de gegevens van het rapport. Um, want het rapport zegt zelf ook dat, dat inderdaad gewoon het aantal overtredingen op zich niet maatgevend is. Um, en dat betekent dat, uh, dat de grootste zorgen is, zijn de zorgen die we hebben over de 4% van die overtredingen... waar uh, in het rapport gezegd is dat daar een, een zwaarder uh, handhavingsinstrument is ingezet. En dat zijn de overtredingen die echt, althans volgens de inspecties... Uh, veiligheidsrelevant zijn. En dat zijn natuurlijk de eerste dingen, de meer ernstige overtredingen... die in allereerste instantie uh, aandacht vragen... en die in allereerste instantie teruggedrongen moeten worden. Dus de overtredingen die zijn er in gradaties? Die zijn er zeker in gradaties, ja. Maar een overtreding uh, is toch een overtreding? Ik bedoel, uh, uh, er, er al zijn al spreken, geen, er ja, niet zomaar maar, regels, nou, lijkt mij. Ja, uh, allicht, je moet aan alles moet je voldoen, dat spreekt vanzelf... Uh, maar zijn overtredingen die, uh, die ernstig zijn voor de veiligheid? Uh, ik kan u een voorbeeld geven. Een van, de, uh, een van de verplichtingen van bedrijven is dat ze zorgen dat hun mensen getraind zijn... Uh, om, om, dit soort, uh, om met, met gevaarlijke stoffen om te gaan. Dat spreekt vanzelf. Maar ook een van de verplichtingen is dat er een goede documentatie bijgehouden moet worden... van wie welke training gehad heeft. Als die documentatie nog niet helemaal op orde is, dan is dat ook een overtreding. Uh, maar dat is natuurlijk veel minder ernstig dan wanneer de mensen niet getraind zijn. Mm, mm, ja. Um, de GroenLinks vindt dat bedrijven die driemaal de fout in zijn gegaan... Um, dat de afdeling waar die fout is gemaakt dan gesloten moet worden. Wat vindt u daarvan? Nou, ik kan dat niet zomaar uh, zeggen. Op het moment dat uh, de inspectie oordeelt dat het een acuut veiligheidsgevaar is... dan heeft de inspectie een handhavingsinstrument wat daartoe strekt. Uh, en uh, dat is denk ik een, een hele goede, uh, uh, goede situatie. Uh, dus ik, ik denk dat het onverstandig is om, uh, om, om alleen op basis van getallen een, een maatregel te gaan treffen. Ja, dus die maatregel, die, die, die mogelijkheid is er al? De mogelijkheid is er, die inspectie heeft het handhavingsinstrument. Ja, ja, ja. ander idee is om burgers te vragen goed op te letten op, op, op uw bedrijven uh, en ze een beetje achter de vodden te zitten, mensen uit de buurt. Als er een beetje een vermoeden is, of een heel sterk vermoeden is, uh, dat er een beetje een loopje wordt genomen met de veiligheid, wat vindt u daarvan? Ja, nou, ik denk dat um, heel veel bedrijven, heel veel van onze leden, die hebben al een, een soort burenraad. Bur bij mensen met hun buren en hun burgers die rondom hen heen uh, wonen uh, uh, regelmatig in interactie treden. En daar ook spreken over wat er bij inspecties gebeurd is, op welke manier ze hun veiligheid managen. Uh, en dat werkt heel goed en dat is iets wat wij ook, uh, ook bevorderen. Uh, je kunt burgers niet in, in de plaats laten treden van een overheidsinspectie... want daar hebben ze gewoon de deskundigheid niet voor. Uh, en uh, wij, wij vinden het heel goed dat er een, een, een goede, deskundige, strenge inspectie is... Uh, die ook uh, uh, consistent uh, bedrijven beoordeelt en achter de vodden zit. En ik denk dat het een heel goed instrument is om uh, uh, um, uh, um, um ook namens de samenleving deze bedrijven te controleren. Mm. Um, en uh, wij zijn uh, ook, ook in overleg met, uh, met inspectie om uh, nou de deskundigheid verder te bevorderen, om de landelijke consistentie verder te bevorderen, om het handhavingsbeleid en handhavingsstrategie, dus wat voor maatregelen nemen, uh, handhavers... Ja, kortom de met inspectie kort, kortom Om dat gelijksoortig gaat. te laten zijn, zodat ja. we inderdaad gewoon ook een hele hoge kwaliteit inspectie krijgen. Uh, en dat betekent daarmee dat ook de, zeg maar, de, de lat voor bedrijven op een hoog niveau gelegd wordt. Uh, uh, en en dat, uh, dat helpt bedrijven om ook steeds beter te worden in hun Ja, Duidelijk. Misschien is het zinvol om een keer al eens maar een kopje koffie met Lisbeth van Tongeren van uh, uh, GroenLinks uh, te gaan drinken en wat ideeën uit te wisselen. Dat gaan wij binnenkort doen. Goed zo. Dank u vriendelijk. Goedenavond. Goedenavond. Because the Just a little start you slide Moi <clears throat> Moi Moi Joost, Joost Zwegers, oftewel Novistar. Ja, prachtig, nou maar because, eten het. Jan ja, Maarten Slachter, let even op, luister even mee, uh, <laughs> Jan Maarten. Uh, want we gaan even naar, uh, naar Engeland. Uh, want daar is oh. een nieuwe ontwikkeling in de zaak tegen de Barclays Bank. Ja, um, de Barclays Bank, daar werden de rentes jarenlang kunstmatig laag gehouden. en Daardoor leek het alsof het goed ging met de bank... Terwijl dat helemaal niet zo was, bestuursvoorzitter Bob Diamond... heeft altijd ontkend dat hij van die praktijk afwist... maar zijn financiële rechterhand zegt nu dat Bob Diamond er wel degelijk... vanaf het begin van op de hoogte was. Arjen van de Horst, correspondent in Londen, goedenavond. Goedenavond. Hij wist het dus wel? Ja, volgens zijn rechterhand uh, dus wel. Die heeft gezegd dat Diamond in een telefoongesprek... hem zelfs de opdracht heeft gegeven om die cruciale rentestand te manipuleren. Misschien is het wel even handig voor de luisteraar om uit te leggen... Waarom dit zo belangrijk is, hè? die interbankaire rente, dat stellen uh, de 16 banken onderling vast. Dus hoeveel rente ze betalen over geld dat ze aan elkaar lenen. Deze rentestrand is cruciaal, want wereldwijd zijn er honderdduizenden miljarden aan financiële producten. Denk aan hypotheken, bedrijfsleningen verbonden aan die rentestand. Dus gaat die rentestand zelfs maar minimaal 0,001 procent omhoog... dan heeft dat wereldwijd gevolgen. En vandaar dus dat er zoveel aandacht is wie wat wist. Ja. Er is een, een, een Britse lagerhuiscommissie die uh, de zaak onderzoekt nu. Um, het lijkt zich dus allemaal toe te spitsen op uh, wie wat in welke functie wanneer wist. En die, en die, en die Bob Diamond zit nu even in het... Nou. Ja, Bob Diamond zit nu in het nauw. Alles draait om een memo van een gesprek tussen hem en de vice-directeur van de Bank of England. Dat uh, die memo bevat een verslagje van dat gesprek. Dat verslagje suggereert een beetje dat zelfs de Bank of England ervan vanaf was. Sterker nog, dat ze misschien zelfs het wel prettig vonden... dat Barclays die rentestand manipuleerde. Nou, dit briefje was vervolgens doorgegeven aan zijn rechterhand. En volgens de lezing van Diamond is... mijn rechterhand heeft dat briefje geïnterpreteerd... wij moeten dat manipuleren. Diamond heeft zelf ontkend dat hij dat als een instructie heeft opgevat. De rechterhand, die we vandaag dus hoorden voor die Lagere Huiscommissie... het gaat niet alleen om een briefje... Ik heb zelfs een gesprek gehad met meneer Diamond. Een telefoongesprek waarin hij mij letterlijk opdroeg... breng die rentestand omlaag. Dus dat zijn twee hele andere versies. De, de, de rechterhand, uh, spreekwoordelijke rechterhand die schrijft de spreekwoordelijke hete aardappel uh, door naar Diamond. Dus heeft hij hier alweer gereageerd op die beschuldiging? Nee, dat he, die heeft nog niet gereageerd. Maar je begrijpt wel waarom uh, de hete aardappel wordt uh, doorgeschoven. Want mogelijk gaat dit ook nog leiden... Uh, tot uh, veel, uh, veel uh, ergere zaken voor Diamond en deze rechterhand. Want uh, misschien komt er zelfs wel een strafrechtelijk onderzoek. De Serious Fraud Office in Groot-Brittannië... dat is de instantie die zich met dit soort zaken bezighoudt... Die heeft vorige week al bekendgemaakt dat ze dit gaan onderzoeken in Amerika komt er ook een onderzoek naar deze zaak. Dus dit kan niet alleen uh, tot berispingen leiden van boze parlementariërs... maar zelfs misschien wel tot gevangenisstraffen. Jan Maarten Slachter van de Vereniging van Effectenbezitters. is zit uh, driftig mee uh, te schrijven wat er allemaal wordt verteld. Ja, de banken konden wel weer wat negatiefs gebruiken, denk ik dan. Hoe, hoe erg is dit? Hoe hard nou, komt het dit aan? Dit is, dit is heel erg en dat komt heel hard aan. Want nog even hierop toevoegend: natuurlijk is er een strafrechtelijke component, maar ook een hele belangrijke mogelijke schadevergoedingscomponent. Als jij ja. een financiële transactie hebt gebaseerd op dat LIBOR, die interbankaire in rente, en het blijkt nu dat die. Uh, uh, te hoog of te laag was. In ieder geval even afhankelijk van waar jij staat in die transactie... heb je dus nadeel ge ge geleden. Uh, in theorie heeft de helft van iedereen... die uh, op dat soort transacties uh, heeft meegedaan... schade geleden. En dat wil je misschien wel terughalen. Daar zijn ze in Amerika al mee bezig. Dat gaat om honderden, misschien duizenden miljarden. Dat kunnen de banken natuurlijk helemaal niet aan. Dus dat is een heel groot probleem. Weet jij al, Arjen, of we zich private partijen hebben gemeld in, in Engeland... die hun vinger opsteken van... van ik, ik zit erover te denken... Nee, alle, alle aandacht is gericht op Amerika. Er zijn een aantal class actions aan de gang. Dus een, uh, een civiele zaak namens een aantal partijen. die daar zijn aangespannen tegen de banken. Dus de, de aandacht ligt wat dat betreft in Amerika. Vooralsnog in Groot-Brittannië hebben we niks gehoord. Maar ook hier, dit is een belangrijk financieel centrum natuurlijk. Met veel belangen, behartigde uh, mensen met veel belangen. En het zal me niet verbazen als ook hier een aantal civiele procedures gaan beginnen. Misschien weet je Maarten slachtoffer of er ook in Nederland onderzoek wordt gedaan naar die interbankaire. Jazeker, een van de banken die, uh, die, die werd gevraagd, een van de leden van het panel, uh, dat uh, iedere dag die rentestanden moest doorgeven om deze, deze stand uh, te bepalen, is de Rabobank. Uh, en uh, dat is dus erg interessant. De Rabobank heeft tot nu toe nog niet officieel. Uh, gezegd over uh, wat daar precies is gebeurd. Ook niet ontkend dat daar iets is fout gegaan. Uh, dus daar is het wachten nu op. Wat heeft de Rabobank gezegd? Dus, en daar zitten maar, jullie ook enorm op te letten natuurlijk. Nou daar kijken wij natuurlijk ook naar. Uh, wij kunnen helaas de Rabobank niet onder ede horen. Uh, dat de andere mensen moeten doen. Maar da dat letten we uit uiteraard houden. Dat maar als gaan. ze Ach, nog niet voor... hebben gereageerd. Ik bedoel, wat zegt dat dan? Het feit dat ze nog niet hebben gereageerd. Zijn er nog richting nou, aan het bepalen misschien? Daar, daar moet iedereen zijn ervan uh, vinden. Uh, ik, ik, ik kan ook niet zeggen... Ik, ik heb geen enkele aanwijzing dat de Raadbank het fout heeft gedaan... maar ik ben wel erg benieuwd wat ze uiteindelijk gaan, uh, gaan zeggen. Ja, ja, ja, maar we hadden straks... voordat we begonnen met deze uitzending... want ik weet namelijk niet zo heel veel van die, van die financiële wereld... maar ik hoor je nu weer iets zeggen en dan denk ik... Wacht even. Dus er wordt nu ontdekt dat banken afspraken hebben gemaakt met elkaar. Dat heeft natuurlijk een strafrechtelijke component. Maar zoals je ook net zegt, dat zou dus ook een schadevergoedingscomponent kunnen hebben. Die uiteindelijk hond, mis, honderden, misschien wel duizenden miljarden euro's of dollars behelst. Een kleine correctie. We hebben nog niet gezegd dat de banken onderling afspraken met elkaar hebben gemaakt. Dat hoop ik toch, hè? Daar ging het erom. <lacht> nou, het of, ging uh, mij volgens mij alleen bij de, de Bank in, in, in, nou in ja, termen. Barclays was een, is dus een van de twintig banken die die standen doorgaf iedere dag... op op grond waarvan uh, dat LIBER werd bepaald. Uh, er is, een on is, onder is onderzoek naar al die banken. En de suggestie is ook dat ja, meer dan dat ook... alleen de Barclays ja. Bank dat heeft. Uh, is dat, dat heeft. ook zo, Arjen van de Horst, in Londen? Meer banken? Ja, absoluut. Nou, om bijvoorbeeld uh, dat voorbeeld van Rabobank te gebruiken. Twee voormalige werknemers van Rabobank... die dus betrokken waren bij dat vaststellen van die rentestanden... en die inmiddels voor een Japanse uh, groep werkte, Mitsubishi... Uh, die zijn volleepig uh, geschorst. Omdat uh, uh -huh. zij dus onder verdenking staan. Dat zij, Ook zij, die rentestanden gemanipuleerd hebben. Mogelijk zijn er uh, 16 banken hierbij betrokken. De reden dat alle aandacht nu op Barclays is gericht... is dat zij de eerste die naar voren kwamen... meewerkten met de autoriteiten. En dus in feite uh, ook gesetteld hebben... voor die hele hoge boete die ze hebben gekregen. 350 miljoen euro. Hm. Mijn korte, de laatste dingetje nog aan jou, jan Want uh, jij zegt dat dus, met de honderden misschien wel duizend miljarden... daarmee stort je... Uh, een een heel grote hoeveelheid banken in, in grote problemen. Het land in grote problemen. Er zitten dus mensen nu op schadevergoedingen te broeden... waarvan ze weten dat ze daar zo meteen... De mee een totale bak ellende mee gaan veroorzaken. Omdat zij willen dat geld hebben... wat ze door die afspraak of weet ik veel wat dan ook misgelopen zijn. Daar, daar snap ik helemaal niks van. Maar dat is, dat is misschien... Ik nee, snap het dat je is... je een beetje in je kruis getast voelt... dat je, dat je een, een, een, een fokrente hebt gehad in plaats van waar je, waar, je, waar, je, waar je recht op hebt. Maar dat je dan vervolgens denkt, ah, nou ga ik het terughalen... en wie er allemaal aan dood gaat, dat maakt me niet uit. Ja. Nee, zo dat werkt is, het dus blijkbaar. Dat is, dat is Punt is duidelijk, Erik. Ja, ja, sorry. <laughs> nee, dan dat nog even een ja. uitleggen. Dat kan ik niet <laughs> tegen niks, niks tegen ja. ja. Punt. Goed zo. Goed. Duidelijk. Wanneer volgt er enige vorm van duidelijkheid, hoop je Arjan? Of is daar nog geen duidelijkheid over? Vervolg? Nou, er komt een, uh, een parlementair onderzoek naar. Wat we nu hoorden vandaag was een Kamercommissie Financiën... maar er komt een serieus parlementair onderzoek. De bedoeling is dat dat uh, binnen een half jaar wordt afgerond. Dit moet dus leiden tot... Nieuwe wetgeving voor de banken. Bovenop de nieuwe regels die we al de afgelopen jaren hebben gezien. Dus het zal nog strenger worden voor banken. Uh, dat is nog maar één van de componenten waar ook uh, meneer Slachter het al over heeft. Er komt nog een strafrechtelijke onderzoek. En dus ook al die schadevergoedingen. Dus dit verhaal is voorlopig nog niet ten einde. Ja. Dank je wel. Ja. Arjen van Horst in Londen. Goed, dan hebben we nog een paar prangende zaken die we even hier uh, op de tafel moeten gooien. Allereerst de armen van Erik Corton. Ik leg gewoon eens dus een deel op tafel. Voor de, voor, de, voor de webcam, even je mouw opstropen als je World, wil. Uh, or, niet, die, die, kan je dat je we, de, de, de, de webcam even kunnen laten zien wat je allemaal op je ligt? Het wordt uh, spannend. <grij Beatles> Volgens mij zie <grij distant> de webcam, jongens, even plassen. <grij directamente> nee, nee, nee. Kijk, heb jij een beeld? Waar zijn we? Dit is een jaar. Oh ja, ja, ja. Dat is deze. Wat is. Wat is wat? En wanneer ben je ermee begonnen? Nou, ik ben begonnen toen ik 17, 18 was. Toen, toen het, zoals veel mensen, die denken op dat moment... Oh, ik ben heel stoer en ik ga nu een tatoeage laten zetten. Ik kom uit Arnhem. En dan had je één man die daar tatoeëerde, dat was Roel. En Roel die zat in Arnhem-Zuid in een driehoog flat... en met twee bouviers en op... En één tatoeermachine. En dan moest je aanbellen en dan hoorde je... Ja, wie is daar? En dan ging de boom echt zoals je... Het is ouderwets. wet tattoo shops even lullige opa verteld. Maar tattoo shops waren er op dat moment gewoon nog niet echt. En Roel heeft in mijn, uh, uh, op mijn arm een hartje gezet... met daarin, daaronder de, de, de, met een vaantje eromheen... waarin staat... De naam van zijn bouvier. Wild at heart staat daarin. Dat was de eerste. En vervolgens dan ga ik hier naar Amsterdam. En dan uh, had ik geld gespaard. En dan ga ik bij Schiefmacher. En dan had ik een logootje van een motor. Die ik heel mooi vond. Dat wilde ik dan op mijn andere arm. Waarop Schiefmacher zei: men, dit is geen tatoeage. Dat is een postzegel. Dus vervolgens is hij wel op mijn arm gekomen. maar Vijf <laughs> keer zo groot. Nou ja. En uiteindelijk dan. En ik heb hey, jarenlang. heb ik het uh, tot de, de rand van mijn t-shirt beperkt weten te houden. Totdat ik op een gegeven moment in een. En letterlijk in een dronkenbui samen met de tatoeëerder waar ik toen veel omging. Uh, waren we naar een concert geweest in Paradiso. En toen zei hij, nou, nou gaat er wat op je onderarm. En toen zei ik, nou, <lacht> nou dat, is, dat is goed. Toen zijn we naar zijn huis gegaan. En uh, toen heeft die ka katje lam deze, uh, hier is dus, deze uh, voor een beeld. Ja. ja, ja hier er, aan hier aan zit uh, mijn, uh, uh, hier, dit is een, ro een roos met vuur en er staan drie namen. En dat is de naam van mijn vrouw van mijn zoon en van mijn... Die dochter had ik toen nog niet, dus dat was een open vakje. Dat was wel een plan, anders hadden we een hond genomen, denk ik. dan had daar Bobby gestaan. Maar ook niet drie kinderen, dat had ook niet gepast. Nee, maar dat, nee, nee, dat, nee dat is waar. Er was nou ook geen hond meer bij. Maar, nee, dat is waar. Maar het erg was, dat, en, ik, dat, ik, ik kwam thuis en er zit er zo'n plasticje omheen... want dan wordt er zo'n plastic omheen gedaan om het even te beschermen. En zo. En ik, ging, ik, kwam, ik kwam dus lam thuis en ik ging in bed liggen... en ik deed mijn arm onder het kussen. En Diana, mijn vrouw, die kent dat geluid van de bovenarmen. Dus die dacht, Erik is naar een concert geweest en die hoorde mij. Ja. En die zat. Tjwing! Recht over Wat ja. heb ja. je gedaan? Of ik vervolgens dat ding eraf haalde. En toen ze zag dat de naam erop stond. Dat ze. Oh! oh dus dat was uh, ja. Ja. Toen we... alleen, alleen je armen. Bedoel, de rest van je. Ja, je hebt je, op je, op je armen. knokkels op je, op je... Oh, op handen. Ja, mijn handen. Dat wat is staat wel... daar? Dat is wel een stap. Hier staat uh, uh, true, love. true Love. En er staan ook wat cijfertjes. Maar wat zei je, dus dan, wat zei je als mijn pink mijn code? Nee, <laughs> mijn, mijn geboortejaar 1969. En hier staat 6696. Dat is mijn trouwdatum. 6 juni 1996. Gosh. Yes. Ja. Nee, je moet niet gaan scheiden. Want dan heb je nee, maar, maar da ook oh, dat. dat is, daar heb ik met, met Henk, met Schiefmacher, nog wel eens een, een gesprek over gehad. Van, weet je, er wordt alles geroepen. Nooit namen van geliefde op je lichaam weer. Ja, na twee weken moet je dat ook ja. inderdaad niet doen. Maar we zijn al een tijdje bij elkaar. En als we zouden gaan scheiden, is het zo'n onderdeel van mijn leven geweest. Dat blijft er gewoon op staan. Ja, is ook zo. Gaan Christi, we niet doen. Christian Bogert, moesten we met jou nog even de orgies in het Olympisch dorp ja. uh, bespreken? Die heel oh ja? erg hot ja. zijn nu. Zijn er, komen er niet sporters helemaal onder de tattoo's eigenlijk van die Olympische Spelen vandaan? Hè? Waarom verander jij van onderwerp? Nee, ja, maar dat bedoel ik. Als het, daar, het loopt er volledig er is het toch geen orgie in de tattooeren? Nou, dat weet ik niet. Seks, jij, seks, drugs en rock roll. Als jij dronken had. terugkomt van een concert. Ah, okay. Nou ja, als je voetballers tegenwoordig ziet, die ja. komen, die komen toch aardig in de buurt. Zeker. Toch? Ja, maar gaat het er echt zo aan toe in zo'n Olympisch dorp? Ja, als je spannende verhalen verwacht... dan kan ik je nu al teleurstellen. Nee, ja, het, ik las het ook gisteren. Dat het één uh, groot spektakel is... en dat het uh, in elk steegje ongeveer uh, gebeurt. Maar ja. Uh, ja, ik heb het niet gezien in 2000. Er gingen uh, uh, gouden condooms, zilveren condooms en uh, bronzen condooms. In, uh, dat was <lacht> wel het. Ja, in Sydney hadden ze op een gegeven moment uh, hadden ze drie kleuren condooms. Dus ja, dan denk je, hoor je dat ook na vier dagen dat die er zijn. Dan dus denk je, nou, ga ik eens kijken. Ja, allemaal op natuurlijk. Maar, dat moet nog iets betekenen. Ja, dat betekent wel. Ja, maar ja, het, het, niet bij mij dus. Want ik, ik heb ze niet. Ik ben ja. wel benieuwd welke kleur het eerst op was. Dat, dat, dat is toch een Gode. ander verhaal. Maar ja, Kan je het je voorstellen, als je jarenlang naar de Olympische Spelen toeleeft... en ze zitten erop, dat je dan als sporter even... Het <laughs> dat, dat Dat je dan even losgaat. Uh, ja, maar zou dat dan ook niet zo zijn dat je. Uh, of dat je nou in het Olympisch dorp bent of je bent daar buiten. Ik denk als, als dat gedrag in je zit, dan, dan maakt het niet uit waar je bent, denk mm. ik. Dan ga je overal wel los. En alleen zit je als Olympisch sporter, in dat dorp. Dat is hermetisch afgesloten, daar komt verder niks bij. En ik denk ook dat heel veel uh, sporters, die. als ze echt maanden, of jaren, met, met, we hebben natuurlijk met, met tennis vier grand slams in een jaar, wat eigenlijk vier WK's zijn, is dus iets anders. Maar als je heel veel. Uh, ervoor over hebt gehad en eindelijk uh, kan je je drank nemen of wat dan ook. Kijk, als voorbeeld, in 2004, toen speelde ik niet meer, maar was ik wel onderdeel van het onont Daar was ik uh, zeg maar in de atletenruimte soort met van, wat moest de boel daar managen. Mm -hmm. Daar zie je sporters die inderdaad misschien twee jaar lang geen alcohol hebben gedronken. Die komen daar binnen, die zijn klaar. En die gaan met, met twee biertjes gaan ze volledig de mist in. Helemaal kruipend over de grond, uh, overgevend, uh, de, gewoon dramatisch. Ja, als dat dan net even op dat moment gebeurt en, en je, bent, uh, je ziet uh, iemand gezellig leuk en die is ook in die bui, ja. dan kunnen er rare dingen gebeuren. Ja. Maar dat zal niet alleen in het Olympisch Dorp gebeuren, dat zal ook daarbuiten gebeuren. Ja. Oké, okay, goed. Um, we gaan naar onze top 5. Mm -hmm. Wie van jullie eigenlijk gaat de top 5? Ga jij dat doen? Ja, daar werd ik eerder op. Kan ik er mee niet zeggen, mee, uh, nog niet zeggen uh, verrast, want, Nee, mag nee, niet zeggen? Daar ben je mee verrast? Nou, dat dat, dat, ja, nee, hartstikke leuk. <laughs> maar daar maar had ik een studie van kunnen maken. En maar hoort ik, uh, er wel, hoort wel de muziekje bij eigenlijk. Ja. Echt officieel, hè? Ja, en dan gaat de sportzon met top 5. De ga je mag je graag. Sorry, goede plaats. Wat ik zei, de sportzon top 5. Gisteren plaatsen schermster Saskia van Erver Garcia. en oude bekende terug in de top 5. Serena Williams, die Wimbledon wint. En iedereen bedankt. Daardoor klinkt de top 5 nu zo. Fragment 1. de volgende! bal op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 Nou, ik heb getwijfeld. Oh. Ik heb getwijfeld. Um, ik, ik dacht, misschien moet ik toch Serena er weer uithalen. Um, aan de andere kant, ja... Niet omdat het mijn sport is, maar ze heeft... Uh, het klinkt een beetje dramatisch. En uh, ze is ook een beetje een dramaqueen af en toe. Maar ze heeft echt wel veel meegemaakt. En ik kan me goed voorstellen, als je... Ja, als je. Als je wat, wat, ze met, met, wat ze heeft meegemaakt, dat ze heel erg emotioneel wordt. Dus ik, die laten we zitten. Die laten we wel zitten. Ja, Federer, dat is, die kan ik er echt helemaal niet uithalen. Ja, daar blijven ze dus allebei zitten. Ja, maar ik twijfel. Ik zal zeggen waarom ik uiteindelijk in heb gekozen, is omdat ik er uh, een voetbalfragment uh, in terug uh, oh. uh, ga brengen. En als ik dan. Um, Balotelli en uh, het EK, het Spanje met het EK met mm -hmm. doelpunt van Silva laat staan, dan hebben we ineens weer drie voetbalmomenten. Dat vind ik dan ook weer veel, want Marianne Vos, die laat ik er absoluut in. Dat gaat eruit. Ja, Balotelli, sorry. Ah, toch? Oh, dat ja. het renate Verhoofd dat vergeten. Ja, sorry, sorry. Maar, ja. maar die komt die wel weer terug. ik ben heel blij met dit fragment wat jij er nu in gaat. Mag ik het zeggen? Ja, natuurlijk. Ja, Andrea Pirlo. Pierlo, 33 jaar, Juve. Voor het Italiaanse team moet hij de derde penalty gaan nemen. En hij moet hem scoren, want anders wordt het echt een onoverbrugbare achterstand aanloop. Oh, een zo Zoé. Oh, je moet het durven, zoals Panenka dat deed in de jaren 70. Een wippertje over de vallende keeper, Joe Hart. Ja, het Paninkaatje. Uh... Ja, ik vind het zo knap dat je dat onder zoveel druk uh, dat je dat durft. Ja. En zo mooi uitgevoerd. Die gaat uh, de top 5 in. Dank voor deze toevoeging. Normaal gesproken hadden we al lang afscheid genomen van onze gasten. Maar jullie vinden het allemaal zo gezellig dat jullie ook na half elf nog blijven zitten. Absoluut. Hartstikke leuk. Uh, Je nog wat borrelnootje erbij, prima. Oh, oké. Okay. Het NOS-nieuws, nou net wel. Geweld bij voetbalwedstrijden wordt steeds vaker gepleegd door een nieuw type relschopper. En dat blijkt uit onderzoek naar de voetbalrellen vorig jaar bij Feyenoord en SC Utrecht.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 Ja, laatste half uur sportzomer voor vandaag. Met alle hoogtepunten van vandaag in een mooie muzikale mix. En natuurlijk ons dagelijks belletje met Gerda Koops, de vriendin van Johnny Hogelop. We gaan eerst naar de westkust van Australië. De afgelopen weekend is daar al voor de vijfde keer dit jaar een surfer gedood door een grote witte haai. De overheid besloot erop de stranden te sluiten om gewoon de slachtoffers te voorkomen. De witte haai is een beschermde soort. Maar er gaan steeds meer stemmen op om die bescherming ongedaan te maken. Zodat het makkelijker is om haaien te doden. Freek Vonk, bioloog, bekend onder meer van National Geographic. En de wereld draait door. Freek, um, volgens mij vind jij dat niet zo'n goed idee om... Uh, nee, om nee dat, haaien, is, uh, dat dacht ik al. Dat is een statement van ja, denk ik. Ja. Wa waarom eigenlijk niet? Die beesten die nou. bijten mensen dood. Ja, ik zal het je uitleggen. Er zijn drie uh, voornaamste redenen waarom ik het er echt totaal niet mee eens ben. Dat het een belachelijk plan vindt en ook het gaat totaal niet werken. Uh, reden 1 is uh, Witte haaien zijn nomaden. Dat wil zeggen dat ze duizenden kilometers afleggen in een maand. Hè. De ene maand zitten ze voor de kust van uh, west australië de andere maand zitten ze voor de kust van Afrika. Dus het heeft geen zin om daar haaien te gaan zitten afschieten... want ze komen uiteindelijk toch wel weer terug. Ze ja. zullen blijven komen. Anders moet je er een leger neerzetten van uh, 150 soldaten... die alles afschieten wat voor de kust komt. Nou, dat gaat gewoon niet werken. Reden twee is... Uh, nou, de reden dat ze het willen doen is zo krom als het maar zijn kan, want haaien, ja, die leven al miljoenen jaar in onze oceanen. Ze vallen geen mensen aan omdat ze mensen willen eten. Ze maken een vergissing. Ze denken dat het een zeehond is. Ze vallen van onderaf aan, nemen een hap. Dat is het enige wat een haai kan doen als ze dus willen kijken of iets eetbaar is. Dus een klein hapje nemen. Ja, maar Freak, ze ja, maken, wel heel, jaar, je, Wie, er, ze van... maken wel heel veel vergissingen dit jaar, hè? dat vast? Ze maken toch heel veel vergissingen dit jaar? Vind jij vijf vergissingen stil? Dat is, is toch veel geen... meer dan normaal? Nou, dat, dat weet ik niet. Elk jaar 70.000 haaien worden gedood door mensen. Als in bijvangst en voor de vinden. Kijk, dat vind ik veel. Ik vind vijf vergissingen voor uh, de haaien die in ons oceaan leven helemaal niet veel. Maar, maar wat, de, wat, wat zit er dan achter? Is het de angst uh, dat het toerisme wordt uh, beïnvloed bijvoorbeeld? Of zo? Wat zit Ik denk dat, dat dat inderdaad de voornaamste reden is. Dat, uh, dat het toerisme wordt beïnvloed. Dat ze nu in alle el, uh, in wanhoop, zeg maar... Uh, proberen uh, het toerisme nog te laten komen door, door dit voor te stellen. Maar het gaat gewoon niet werken en het slaat gewoon nergens op. Het is en gewoon haar, heel belangrijk. Dit is een toproofdier, hè. Die staan aan de top van hun voedselketen. Ze zijn heel belangrijk voor de gezonde oceaan. Ga je die wegvangen in een bepaald gebied, komen ze uiteindelijk wel weer terug. Maar als je ze wegvangt, dan raakt ook uh, het ecosysteem daar uit balans. Dan komen er weer meer zeehonden voor, en die eten dan weer hele andere dieren op. En op die manier ja, veroorzaak je gewoon een probleem. Je moet er gewoon vanaf blijven. Je kan hele andere manieren verzinnen om te proberen die dieren bij de kust weg te duiden. Bijvoorbeeld een net, bijvoorbeeld uh, magneten. Want haaien hebben op hun snuit uh, bepaalde. ...elektrisch gevoelige orgaantjes, noemen we ampullen van Lorenzini... ...die zijn heel gevoelig voor elektrische impulsjes. ...die voelen bijvoorbeeld zelfs met hun snuit... ...dat een visje onder het zand stopt ligt... ...dat voelen ze doordat die spiertjes van dat visje... ...kleine elektrische impulsjes veroorzaakt... ...dat voelen ze... ...als je nou hele grote magneten in het water zou hangen... ...op bepaalde strategische plekken... ...dan heb je daar last van... ...en dan passeren ze niet die barrière... ...dat is een alternatief die zowel voor mensen als dieren um, ja, veilig is... Ja, Freek, maar nou zegt het Australisch ministerie van Visserij. Die zegt er zijn gewoon te veel witte haaien. Ja, maar ze zijn gewoon achterlijk. Die, die witte haaien? Ja, of dat, dat die, is. Oh, die nou, is, het, is het. Er zijn helemaal niet te veel witte haaien. We eten er heel weinig vast. Dus ik vraag me af uh, op wat voor uh, informatie ze dat baseren. Um, ik heb zelf gemerkt, ik was twee maanden geleden in Zuid-Afrika om ook te filmen voor Freken het Wils en het Wild. En ik heb daar gedoken met witte haaien, ik heb ook gedoken met andere haaien, met tijgerhaaien. Maar die mensen daar, die daar echt continu met die witte haaien werken, en ze volgen, en ze, ze, ze observeren, die zeggen, het zijn hele mysterieuze dieren. Eén keer in de zoveel tijd, uh, dan, dan, dan, dan verdwijnen ze met ze allen. En dan zijn, zijn ze maanden zijn ze weg, en we weten niet waar ze heen gaan. Dat we is heel snel. We hebben ja. nog nooit. Dus, het sur het dus Freek, het surfseizoen moet gewoon verlegd worden. Hé, hey, Freek-Erik, korton uh, hier. Jij, uh, jij, jij, bent een, jij bent een voorvechter. Wat ga je hier aan doen? Ja, wat kan ik hier aan doen? Nou, gewoon naar Australië ik. gaan en binnenlopen bij het ministerie van <laughs> ja. Visserij. Zeg je. Ja. Nou, als ik, ik zou denken dat het zou helpen, dan zou ik gelijk een ticket boeken. boeken. Ja. Nee, dus je nee, kan argument, er gewoon niks aan doen? Het, het, het, het, het argument moet niet zijn. dat er, niks er niet... Doen. Er zijn gelukkig een hoop mensen die er hetzelfde over denken als ik. Ik heb ja. een aantal collega's in Australië waar ik hierover gesproken heb. Die gaan ook zeker actie ondernemen. Ja. En waar ik iets kan doen, zal ik dat ook zeker doen. En ik ben eigenlijk ook wel ervan overtuigd dat dit niet, uh, dat dit niet doorgaat. Ja. Als het wel door zou gaan, dan zou het echt de wereld, de wereld op zijn kop zijn, wat ja. mij betreft. Oké, okay, dankjewel. Freek Vonk, Alsjeblieft. wat wil je zeggen, Jan Maarten? Ja. Nou, het argument moet misschien niet zijn dat er te veel witte haaien zijn, maar dat er te veel Australiërs zijn. Ah. <laughs> ja, dat, wordt dus, dat wordt dus nu langzaam iets aangedaan. <laughs> Pragmatisme. Ja. Ja. En dat was die haaien dan haa weer op en dan worden ze afgeschoten. Dat is ook al wat. Maar goed, even terug naar de tour. Er ging weer een Nederlander uit de tour. Uh, Kenny van Hummel moest vandaag opgeven. Stefan Dahlenbouwt ging een verhaal halen bij uh, Daan Luiks... de manager van Vakant Soleil DCM. Hallo. <groot> Louis Viltzak, jij bent aan Pijper. Het is sinds uh, Very Heel goed, eh? Bitter passie is een Zolang het niet bloed, so was de story. Ik bedoel je hebt een flinke klappen gemaakt. Zegt hij dat je prijs weer niet haalt in? Dat is wel moeilijk. Bij Rabobank was er gisteren de opleving, de etappe overwinning van Luis Leon Sanchez. Maar vandaag ging bij vakantie leiden Nederlandse malleur. gewoon verder. Sprinter Kenny van Hummel, hij had nog zulke grote woorden de afgelopen dagen. Maar vandaag stapte hij af. Last van de rug, last van de buik, last van alles. De baas van de Daan Luiks, althans van de Wielerploeg. Wielenploeg. Ja, is het voor jullie nu aftellen te naar Parijs? Want ook jullie hebben nog maar vier man over nu. Nou ja, als je uiteindelijk nog met vier man aan Tour de France uh, bent, uh, dat is natuurlijk niet fijn. Als je hier met negen man aan toe gaat met doelstelling om een rit te winnen en je staat nu uh, nog een kleine week te gaan met vier man, ja, dus, uh, dan, dan, dan kijk je wel een stukje uit naar Parijs. Die etappe van vandaag wordt enorm hard gereden hè, in het begin. Uh, vrees jij dan al voor Kenny van Hummel? Ja, gisteren was Kenny natuurlijk ook gewoon niet goed. Maar hij werd al vroeg bergop gelost. Weliswaar in kleine groepjes. Maar doordat peloton uh, een tijdje koest en daarna echt stil viel, kwam hij terug. Ja, dan maak je al een beetje zorgen. Dus ik had zoiets van, nou, woensdag is een rit die gaat Kenny denk ik niet overleven. Maar de rustdag gaat hij halen. Ja, ze bleven vandaag zo ontzettend hard rijden. De eerste 60 kilometer was echt ongelooflijk. Ja, dat, doet, dat kan hij gewoon niet aan meer. Ja, hij is gewoon op. Kijk, vorige week kreeg je wel wat, uh, wat, wat last van zijn rug. Nou, die wordt dan keurig ingetaped uh, dat, dat kan tegenwoordig allemaal. Heb je dat een uh, beetje stilgehouden trouwens? Want ik wist dat nou, niet. Nou ja, alle renners rijden bijna met tape. Dus dat is niks schokkends niks meer. Hè. Het is ook om, om, om blessures te voorkomen... En gisteren is je even bij de rondearts geweest, kreeg je wat last van zijn maag. Maar ik, ik noem het eigenlijk veel meer algehele malaise. Het is gewoon op, dat is het Tour de France. En hij was al een tijdje, een paar dagen, of we zien al langer aan het vechten tegen, tegen de bierkaai. Ja, zo, zo zie ik het wel, ja. ja. En moet je daar iets uit concluderen? Um, want het beeld van Kenny van Hummel was van de vorige keer dat hij de Tour de France weet ook al. He, dat hij moest vechten tegen die, tegen die klok in eerste instantie. Toen viel hij ook uit. Um, is, is het toeval dat het nu weer gebeurt? Nee, uh, hij heeft er heel veel aan gedaan. Hij heeft uh, proberen meer berg op te rijden. Hij zat goed in de bus, in de voorbereidingswedstrijden. Hij is heel veel afgevallen, dus dat, dat, dat spreekt zeker voor hem. Uh, uiteindelijk hebben we een keuze moeten maken voor twee sprinters. Nou, een van de sprinters viel af door, door, door niet gezond te zijn, uh, Romain Fiju. Uiteindelijk hebben we de keuze gemaakt voor Boekmans en voor Kenny van Hummel. Nou, Kenny heeft zeker kwaliteiten. Alleen, we zien gewoon in een Tour de France dat het voor hem uiteindelijk wel heel veel wordt. Ja, dus dat was eigenlijk de, de, de reden dat hij uiteindelijk meeging, was uh, dat Fiju niet meeging? Nee, niet helemaal. Kijk, als VU fantastisch had gesprint, dan was Kenny buiten selectie gekomen. En had, nu was Kenny de betere. We kijken gewoon op dat moment naar kwaliteiten. En de eerste week was het toch de massasprinten. dan moet je kijken van ja, welke sprinten hebben we nodig. Uh, je bent niet per definitie altijd bezig met de sprinter tot Parijs halen. Hij moet gewoon een paar keer in dag succes halen. Je stelt een ploeg op. Je gaat naar de belangrijkste wedstrijd van het jaar toe. En het valt, het valt helemaal uit elkaar. Door pech, door andere dingen... Klap jij, jij je nu ook al achter de oren van ja, hadden wij iets anders moeten doen, hadden wij iets anders kunnen doen? Ja, natuurlijk. Uh, afgelopen week hebben we al een paar keer samengezeten met de ploegleiding. En dan, dan, dan zie je dit gebeuren van ja, hoe kun je dit voorkomen? Ja, een valpartij met 120 man met, met desastreuze gevolgen voor een van de renners en de andere allemaal zwaar gekwetst. Ja, dat is niet in te plannen. En ja, we zijn natuurlijk gewoon onthoofd door het wegvallen van uh, Wouter Poel, Wout, uh, Poels, uh, Liewe Westra, Ruig en Larsson. Dat, dat zijn natuurlijk bij ons een de beste namen. Die zijn allemaal naar huis. Maar ja, was ook je... niet zo heel goed, hè? Nee, maar de andere drie wel. Uh, en als je dan die mist in een koers, Ruik was vorig jaar wel de beste Nederlander. Dus uh, een slecht voorseizoen gehad, bouwt langzaamaan op terug naar de Tour. We hebben alle tijd gegeven om goed in de Tour te zijn. Ja, al doet hij maar gewoon wat hij vorig jaar deed, hadden we er heel veel plezier van kunnen hebben. Wat is wat we gisteren bij, bij Rauwbank gezien, wat een, uh, waar een vechtersmentaliteit toe kan leiden... Um, is dat ook bij jullie aanwezig? Gaan jullie ook op die manier die laatste, die laatste etappes in? Nou, ik denk dat wij de afgelopen 3,5 jaar bewezen hebben dat we dat hebben. En dat we meestal vechten tot we erbij neergaan. Is dat, is dat uh, dit jaar ook zo? Ja toch wel, toch wel. Ik denk alleen uh, tegen sommige dingen kun je niet vechten. Uh, de blessure die Wout heeft, de blessure die, die lui heeft, daar kun je niet tegen vechten. Dan houdt het gewoon op als wielrenner. Uh, de anderen zijn gezond, de andere drie. Even kijken wat er bij Marco gebeurt. En uh, natuurlijk zullen wij ze proberen in de rustdag uh, op te lappen zodat ze klaar zijn voor de laatste dagen. En Dit is de Radio 1 Sportzomer met Herman van der Zand en Robert Meder. Twee vrouwen uit Duitsland, dus dan noemen ze zichzelf boy. Little Numbers. Tijd ja. voor tijd. Ja. En de vraag van vandaag... <laughs> Klopt. De vraag van vandaag was hoe laat... Dus de tijd op de klok. Op de seconde af komt de ritwinnaar over de streep. Het was 17 uur, 30 minuten en 47 seconden. Ont onthoud dit even. Uh, 17 uur, 30 minuten en 47 seconden. Ans Bijhaard zat er maar één seconde naast. Ik dacht dat Felix Meuse het goed had gedaan. Eén seconde daarnaast. Goed zeg. Tijd voor tijd hallo je gewonnen. Uh, van harte gefeliciteerd. Ja, Felix had het inderdaad wel goed gedaan. Bij de presentatoren was je de beste. Hij zat er tien seconden naast. Met 17 uur, 30 minuten en 37 seconden. Kan gewoon niet. Er nee, is, is, is, is, is, is iets met Murders. We sluiten hem uit van deelname morgen. Voor 12 augustus, einde spelers. zijn we erachter hoe hij doet. De kerstverse vraag gaat over de Hanemse honkbalweek. Nederland tegen Japan. Morgenavond begint die wedstrijd om 7 uur. En de vraag is nu, hoe laat wordt de startende werper van Nederland van de heuvel gehaald? Hoe laat wordt de startende werper van Nederland van de heuvel gehaald? Wanneer wordt hij dus vervangen? Meedoen kan via radio1.nl. Ja. En de antwoorden moeten binnen zijn voor 6 uur morgenavond. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De vrouw van... Ja, zo is het tijd om te bellen met de vrouw van... vriendin van toeren naar Johnny Hoogland. Gerda Koops, goedenavond. Hoi, goedenavond. Ja, we hebben je gelukkig weer aan de lijn. Ja, ik heb slecht hier in Frankrijk. Ja. Um, ja. Nou ja, goed, we hebben je nu, dus uh, uh, laten we het even hebben over de dag van vandaag. Eerst even, want we hebben wat in te halen. Johnny had zondag met 23 kruizen aangestreept als zijn, zijn etappe. Ja, je lacht al. Ja. Maar we hebben hem niet gezien. Nee, ja, hij baalde ook ontzettend, want uh, ze sprongen tien keer en hij sprong tien keer mee. En de uh, ja, elke keer gingen ze rijden. Ja. Dus ja dan, uh, ja, dan baal je als je er dan niet mee zit, als je elke atlet meespringt en dan... Uh, op de juiste momenten niet bij zitten. Dus het was nog nogal uh, ja, een beetje bij balen. balen. Ja. Ja. Ja. Nou ja, goed. Anyway, er komt nog wel een kans. Want hij had meerdere kruisjes gezet, geloof ik, hè? Ja, klopt. Maar, ja, ja. Goed, hebben we hebben nog uh, we hopen dat hij uh, nog iets moois gaat laten zien. Ja. Ja. Morgen heeft hij geen kruisje gezet, hè? Uh, nee, morgen nee. heeft hij geen kruisje morgen is, gezet. Hoe, hoe is ging het vandaag met hem? <laughs> uh, ja, op zich ging het vandaag goed. Hij voelt zich uh, gewoon steeds beter en beter. Dus dat is wel positief. Maar hij staat nog maar met uh, vier man in koers. Hè. Dus, ja. dus het uh, aan het rijden. Hij hoeft voor niemand het bad meer aan te zetten. Nee, <lacht> dat ook nee, ja, nee dat, uh, dat hoeft niet meer, nee. nee Kenny van Hummel is, is uit koers. Um, wat zegt hij daarover? Ja, hij baalt natuurlijk heel erg. Uh, ja, je wil gewoon de toer uitrijden en uh, nu moet je naar huis. Ja, dan wil je ook liefst nu als je uit koers bent zo nou snel mogelijk naar huis. Ja. Ja, ja, je heb, je Kenny, heb je Kenny nog gezien? Ja, we hebben net even gegeten bij, uh, bij het hotel. en Toen kwam Kenny en Sean even ta aan tafel zitten nog. Ja, dat is, het is voor hem gewoon heel erg balen en hij vindt het gewoon jammer. En uh, ja, hij wil nu het liefst zo snel mogelijk naar huis. En krijgt Johnny dan iemand anders op zijn kamer of, of gaat hij dan... Ja, dat weet ik niet. Uh, volgens mij wel. Volgens mij slaapt ze nu gewoon... Uh, wordt er even weer hmm. Maar dan slaapt er toch iemand alleen? Ja, nee, niet meer. Nu slaapt ze met z'n vieren. Oh ja, natuurlijk. Ja, dat is twee twee ja, Dat is Twee ook. twee, ja. Wat heb je eigenlijk zelf uh, uh, gedaan vandaag? Uh, we zijn vandaag naar de camping gereden, we hebben even Peter gefietst en toen uh, zijn we op de fiets uh, naar de start of naar de finish gereden. Over de finish en, uh, ook? Uh, uh, nee, beeld niet. ja Net uh, toen we terug gingen naar de camping, we hebben even over de finish gereden. Ja. En dan kan ik me voorstellen dat je de laatste 100 meter, dan zien jullie allebei die streep? <laughs> nou, we deden niks, want we waren allebei gewoon een kleren aan. Dus ik had een jurk aan, een hak aan, dus ja, dan kan je al niet <laughs> echt goed fietsen. <laughs> dus dan uh, dan is het meer een kunst om goed op pufiet te blijven zitten. Ja, kan me er iets bij voorstellen. Hey, wie ik gisteren zag praten met Johnny was onze collega van het oog, Eva Jinek. Hey, ja. Ja, en Johnny leek een beetje onder de indruk. Ja, nee, ja, hij, dus hij kreeg veel complimenten dat hij scherp was naar haar, dus dat was natuurlijk wel weer mooi om, uh, om te zien. Ja. ja Wat zeg dus je nou? Dat hij kreeg complimenten die scherp was naar haar? Ja, want zij stelde nogal scherpe en vra directe vragen oh. en hij kon daar goed op anticiperen, dus dat was wel. Uh, dat was wel mooi om te zien. Ja, ja. We en we moeten we er verder niks van denken? Nee, ja, het is natuurlijk altijd een eer dat je dus zo'n persoon geïnterviewd wordt... en dan helemaal als het dan een ervan is. Dus ja, dan ben je natuurlijk al zo onder de indruk. Ja, ben je ook wel zo onder de indruk als je s'avonds gebeld wordt of niet? Ik <lacht> <Was>, ja, ja? <lacht> <lacht> Ik hoorde je niet. Nee, dat is beter ook. Dus, <lacht> en uh, <lacht> oh, <okay. lacht> en Gerda, heeft Sony ook via Eva nog contact gezocht met, uh, met, die, met haar wederhelft... om te kijken of die zaak misschien uh, wat weer schopt? Ja, zij gisteren wel van, uh, ik hoorde dat uh, Bram iets voor me wil doen. Dus uh, ja, Kijk. het zou natuurlijk mooi zijn, hè, als, dat, uh, als hij dat kan doen. Dus. Nou, ik, mag, ik mag het niet hardop zeggen, maar ik doe het. Ik vind God vergeet de schande dat daar nog ja. niet die zag gedaan nee, ja, of, uh. dat is het ja, dat is absoluut. Ja, heel Nederland. Dat doet de rechtszaak. Uh, ja, uh, dat slaat toch niet vanwege de aanleiding ja. voor. Morgen, dat is toch ja. verschrikkelijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar goed, het, als Bram uh, Moscovic zich ermee gaat, dan moet uh... dan. Ja. Dat het snel opgelost wordt. Dan mag het redelijk snel gaan, ja. Ja. ja. Oké, okay, nou, uh, we, we moeten het toch vragen. Vanwege het format. Uh, en morgen wordt het Gaan we, gaan we Johnny morgen zien, Gerda? Uh, ja, ik ga morgen wel zien. Maar ja, morgen is brustdag, uh, Oh ja. <lacht> ja. Maar je moet het vragen, toch? Ja, dat is waar. Nee, nee, dat we moeten moet even die lijst met vragen afwerken, altijd. <lacht> Oké, okay, ja, nee. nee. Maar welke dag heeft hij nu een kruidje gezet? Uh, ja, dat weet ik niet. Gaan we weer? Je zegt het morgen, zeg want je weet het dus, wel. Ik denk nee, dat... dat weet ik serieus niet. Ik weet wel dat hij uh, in de Pyreneeën mee of nou ja, mee wil dat hij gewoon goed voor voor wil rijden en zo lang mogelijk mee wil. Maar uh, voor de rest weet ik niet waar het volgende kruisje staat. Oké. Okay, dus ik kan het morgen even aan het vragen. Ja, vraag dat morgen even. Ja. Oké. Okay. Dan horen we dat uh, morgenavond van je? Ja, dat is goed. Oké. Okay. Nou, wel, okay. rustig. Dat tot ja, morgen. Tot aan Peter en uh, hoe is het ook weer? Monique. Monique, Monique? ja Monique. Okay. Oké, okay, doei. Ja, heel goed. Goed onthouden. Zeg, uh, het was dus de dag hè, dat Kenny van Hummel uit de Tour uh, stapte. Ja. En dat een Fransman met een uitstekend lichaamsdeel de etappe won. Ik heb nu gewoon een blessure aan mijn uh, rug, waardoor ik eigenlijk niet moet opgeven. En dat is gewoon heel jammer. Die verzamelen zich langzamerhand. Die zijn inmiddels met die grote touringcars onderweg naar de start. Drinken ze nog even een kopje koffie en dan is het gewoon vertrekker geblazen voor een hele korte etappe vandaag. Een nieuwe vluchtpoging ondertussen vooraan in dat, uh, vanuit het peloton. Ik zie daar in de vette een man of vijf volgens mij aankomen rijden. En Guido, daar zaten volgens mij een uh, drietal Fransen sowieso bij. En ik denk dat dit de vlucht gaat worden die het gaat redden.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 Kenny van Hummel, bij de opgevers gemeld. En de tempo, uh, wat is dat? 20 km per uur. Want kijk nu mee op de kilometerteller van een motor die daar uh, voorrijdt. 20 km per uur, nou ja, uh, jurgen, dat kunnen wij ook gewoon met gemak, hoor. Fransman met uh, een neus uh, waarmee je altijd in tappers kunt winnen. Want uh, zijn neus is zo groot dat als er op een sprintje aankomt... dat hij altijd wel een beetje voorsprong heeft. Christian van der Velde, de Amerikaan van Garmin. Zit in het wiel van Pierre-Ric, Federico en die hebben nu een gaatje. Nee heren, jullie moeten doorrijden. Jullie moeten gewoon doorrijden tot aan de streep en dan maar gaan sprinten. Wie verliest hier het eerste zijn geduld? Wie gaat hier het eerst breken? Wie gaat de sprint aan? Federico van der Velden in het wiel. en komt van de Velden er dan nog uit. Nee hoor, hij komt er niet uit. Het is Federico die de etappe gaat winnen. Vier etappes in de Tour voor Federico. Van de Velden nog steeds op nul. Derek Federico die doet het. Ja, hij werd schofderig hard gereden. Ja, ik ben moe echt. Ik heb zin in een koud biertje. Hoor. <lacht> Daan Luijts, manager van Vakantse DCM. Het beest van Dix-Muiden, wie is dat? <lacht> Het beest van Dick was vroeger een dame die het peloton volgde. En uh, die dame zien we nog wel eens staan. Het is nu geen beest meer. Het is meer een poedel. Ja, <totstut> ja, Leuk Het is meer een de de de poedel. Ja, we hadden toch vroeger zocht u, die dame Bianca of zo? Ja, moest ik moesten komen. Van Faust de Koppie. Ja, die, <totstut> die witte dame. dame, dame begonnen ja. als groupie uh, en uiteindelijk uh, zijn matrice. Ja, geworden. Christy Bogen, dank je wel voor je komst. Dat leuk. Je boeiende verhalen, ja, vonden wij ook. Ja, maar de slachter ook. Ik ben benieuwd hoe het in Engeland gaat met de Barclays Bank. Dat wordt een grote zaak. Als we... Bel me op als je nog wat wil Ja, hebben. dat gaan we zeker doen. Zeker. En de heren Corton ook bedankt, hè? Graag gedaan hoor. Fijn, Nederland. Chris <laughs> Keijnen. Ja. Ja, bijna bedankt. Je moet nog even uh, we horen over een uurtje. Dus wij bedanken je ja. nu alvast voor het uurtje... wat ongetwijfeld weer heel mooi gaat worden bij Met het Oogmorgen. morgen. Ja, want wij hebben een zwarte dame. Namelijk de dame die tegenwoordig naast uh, Kim Jong-un... de leider van uh, Noord-Korea staat. Ah. Vroeger waren er nooit dames. Niemand weet wie ze is. Ja, dat gaan we het onthullen? Ja, die, de, die was aanwezig bij een show waar Disney-figuurtjes ja. in optraden. en de uh, rokken worden korter in Noord-Korea. Wie is ook dat dan? Die weet wie, wie ja, dat, dat is? Gaan wij zo... Oh, dat is Remco Beuker. Dat is iemand die uh, alles van Noord-Korea Dus we weten nu Binnenkort hij zegt hij het, het niet weet. Hij oh. gaat dat zo meteen bij ons onthullen. En we, en we gaan kijken of er ook olympisch gesport wordt in Libië. Want de voorzitter van het Libisch Olympisch Comité is vandaag gekidnapt. Het ja. leek als een goede aanleiding. Ik maar ik begreep vanuit hebben. een persconferentie dat er toch wel weer contact was met hem... en dat het er goed uitzag. En Toch of niet? Ja, dat zou kunnen, dat weet ik is niet. Oh, Robert, niet Het is een cliffhanger, Robert. Het is een cliffhanger. Dat had ik niet boven gezegd. zeggen. We, We gaan het gewoon over sporten in Libië hebben. Ik heb het van Radio 1. <laughs> dus uh, <laughs> denk ik denk dat het toch of het algemeen een betrouwbare bron is. Ik wil weten wat er gebeurt, die man. Oké. Oh, Oké, okay. okay, Chris. Uh, nou, dankjewel. Jij uh, moet uh, je naar de andere kant van de zaal. Andere kant. Yep. Oké. Okay. 25 meter van hier. En dat is het. Hey, um, ben jij, ik ben er morgen wel. Jij bent er morgen ook. Ik ben er morgen ook. En morgen ook. Zullen we, om... we dat samen doen? Ja, dat is goed. Vanaf ja. een uurtje of acht. Uh, maar de sportzomerdag begint natuurlijk al om uh, tien uur s ochtends na Radio 1 Journaal. En uh, dan zit hier zoals elke dag Thijs en Willemijn. Graag tot dan. Tot morgen.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 Dit is Radio 1...